9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Oekraïne moet winnen om door te gaan. Wie filmde de Rotterdamse agenten die een man schopt? Eerst het nieuws, Martijn van Meek. Wikileaks-oprichter Julian Assange is gevlucht naar de ambassade van Ecuador in Londen. De minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador zegt dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd en dat het land zijn verzoek overweegt. Een paar dagen geleden bepaalde de Britse Hoge Raad nog... dat de zaak tegen Assange niet wordt heropend. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. Justitie daar verdenkt hem van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. De Wikileaks-voorman spreekt alle beschuldigingen tegen... en zegt dat die politiek gemotiveerd zijn. Assange is bang dat Zweden hem wil uitleveren aan de Amerikanen. Die hebben om zijn uitlevering gevraagd... vanwege het onthullen van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten... via Wikileaks. De inkomens van bestuurders in de ouderenzorg zijn opnieuw gestegen... dat blijkt uit een jaarlijkse lijst van de Abfacabo... waarop bestuurders met de hoogste salarissen in de ouderenzorg staan. Volgens de bond is het inkomen van de bestuurders in de ouderenzorg... vorig jaar gestegen met 5,6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 41 bestuurders verdienen meer dan de balken en de norm... van 193.000 euro per jaar. Ellie Blanksma, de financieel specialist van het CDA in de Tweede Kamer... wordt burgemeester van Helmond... Ze zit sinds eind 2006 in de Kamer... en staat op nummer 4 van de CDA-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Ellie Blanksma is geboren in Helmond, de Brabantse stad... waarvan ze nu dus burgemeester wordt. In het paleis Fontainebleau in de buurt van Parijs... is een haarspeld gevonden van Catharina de Medici... koningin van Frankrijk in de 16e eeuw. De vindplaats is bijzonder. Archeologen vonden de 9 centimeter lange gouden speld... toen ze aan het graven waren in een openbaar toilet... Dat er speld van Catharina de Medici is, is af te leiden uit de letter C die erop staat... en doordat de kleuren van de koningin te zien zijn wit en groen. Catharina de Medici stond bekend om haar grote hoeveelheid sieraden... maar de meeste stukken zijn verloren gegaan, verkocht of gestolen. Het weer nog vannacht wisselend bewolkt en droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen overdag in het noordwesten de meeste kans op zon. In het zuidoosten meer bewolking en kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hé, hey, wat? Beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, nah, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. PISUP Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl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 Pilemon Wesseling en Fons Groenendijk zijn in de studio. En ze kijken met ons mee naar Zweden-Frankrijk. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. En natuurlijk naar Engeland tegen Oekraïne, Frank denk Dikke kwartier onderweg, het is nog 0-0. En dat heeft Engeland met name te danken aan een paar ingrepen van John Terry... Want Oekraïne is veel sterker in het eerste kwartier. De Engelsen nog niet gevaarlijk gezien voor de goal van Piatov, de Oekraïnse doelman. En veel meer balbezit ook voor Oekraïne. Ik heb al Garmash een over, uh, schot overgezien. Jarmolenko die alleen voor de doelman opdook. Davic nog met een schot dat geblokt werd, ook door John Terry. John Terry die één keer net op tijd nog zijn grote teen tegen de bal kreeg. Toen er een, uh, een paas kwam van Konopjanka. Vanaf de linkerkant, de bal achter de defensie van de Engelsen gespeeld. En net voordat de Oekraïense aanvaller erbij kwam, zat Terry er nog aan. Kortom, Engeland heeft het behoorlijk lastig met het thuisland. Nu een ingooi, Johnson. Gooit de, de bal de diepte in de richting Welbeck. Die kop door richting Rooney. Rooney nog niet gezien. Nu, de, nu hij meedoet is de druk ook gelijk een stuk hoger op dit Engelse elftal. Want als het zonder hem zich bijna kan kwalificeren. Dan moet het met hem toch zeker wel gaan lukken. Ook al speel je tegen het gasland dat zich ook nog kan uh, kwalificeren. In Engeland zullen ze ronduit teleurgesteld zijn als het nu met deze wedstrijd niet Gaat lukken. Maar vooralsnog hebben de Oekraïners dus de beste papieren. Want zij zijn sterker in de openingsfase tegen Engeland. Tussenstand nog 0-0. Nou, Ronald van der Geest bij uh, Zweden-Frankrijk. Ronald al iets gezien van uh, Ben Arfa bij de Fransen. Nou, wat afzwaaiers eigenlijk. En wel een aardige voorzet vanaf uh, de rechterkant. Maar eigenlijk was het mooiste net de combinatie. Die door uh, Clichy en Ribéry werd gevoerd aan de linkerkant. Ribéry met een handige beweging langs zijn directe tegenstander, Krankwist. En ja, toen legde hij de bal terug vanaf links, dus op de rand van het strafschopgebied. En de artiest Benzema probeerde het in één keer. Een aanval die een doelpunt verdiende, maar uiteindelijk uh, produceerde Benzema. In een moeilijke actie, slechts een, slechts een afzwaaier. Dus is het nog steeds 0-0 na bijna 20 minuten. Gaat het spel wel op en neer. Dan heb je het idee dat de Fransen wel wat sterker zijn. En ook van wat meer kwaliteit herbergen. En dat is ook wat te zien natuurlijk aan de plek op de ranglijst. Frankrijk speelt nog ergens voor. En de Zweden absoluut niet Clichy Nu met het balbezit rond de middenlijn. Even terug naar Mexe, die daar dus achterin staat. De speler van Milan vormt een centraal duo met Rami. Speler van Valencia. En we zijn inmiddels bij de rechter achter Debouchi. Probeert in de combinatie met Ben Arfa op te zetten. Nou ja, dat mislukt. Daar zit Bayrami tussen. De Zweedse aanvaller van FC Twente, die dus als linksbuiten speelt, maar nu helemaal moet meeverdedigen, omdat die Debouchi nou eenmaal graag opkomt en zich eigenlijk bij elke aanval wel wil inschakelen. Dat betekent dat Bayrami aan die linkerkant ontzettend veel meters maakt. Hij zal zich vooral willen laten zien. ...in deze wedstrijd, omdat hij aanstappen op een vertrek bij FC Twente. En dan is dit natuurlijk een mooi podium om even te laten zien dat je Twente ontgroeid bent. Dat heeft hij in Enschede niet laten zien, maar misschien in deze wedstrijd wel. En... Ja, je weet nooit of er iemand intrapt natuurlijk. De Zweden snel onder druk gezet nu door de Fransen, maar komen daar wonder wel uit. Onder meer door Ibrahimovic, die dus als uh, nummer 10 speelt achter Ola Toivonen... de nodige aanslagen te verwerken krijgt. Nu betrokken is, bij aardig combinatiespel van de Zweden. Dan halverwege de Franse helft even Diarra moet uitkappen. Maar Diara ja, zit overal met die lange stokken tussen, die spelen van Marseille. En ook bij deze actie uh, stopt hij... Of met deze actie stopt hij de Zweedse aanval. Aanval dan nu van de Fransen. Het zoeken naar Ribéry en Benzema. Aan de linkerkant door Via, Maar die bal is te hard over de zijlijn. 21 minuten spelen we inmiddels bij Zweden-Frankrijk. Als Krankwist namens Zweden ingooit. Maar het is nog altijd 0-0. Ja, volgens Schoenendijk kijkt men in die wedstrijd Zweden-Frankrijk. Die Zweden zijn al uitgeschakeld. Is het nou een voor- of een nadeel voor Frankrijk? Ja, Het zou een voordeel kunnen zijn, natuurlijk. Tegen een ploeg die, die, die niks meer te winnen heeft. Dat je misschien hoopt dat ze het wat rustiger aan zouden doen. Dat tegendeel is het geval. En wat opvalt is uh, vooral ook de rol van Toivonen. Die liep die eerste wedstrijd liep die echt verdwaasd in de rondte. Als ware verdwaald in een, in een doolhof aan de linkerkant. En nu een, een, een lekker duootje vormend met Ibrahimovic. Beurtelings in de spits en op 10. Ja, dat ziet er bij die Zweden meteen een stuk logischer uit. En, is dat dan de spanning of zo die, die ze nu hebben? Ja, of, uh... Ik denk ook dat het tactisch wat beter staat. Hè? Want uh, spelers toch uh, wat meer op hun uh, favoriete positie ook. En uh, ja, Dat ziet er bij de Zweden best aardig uit. En de druk is natuurlijk weg. Wat ja, vind je van Rooney tot nu toe? Nou ja, ik had me vanmorgen al uh, erin verdiept. Uh, toen ik gebeld werd voor de voorbeschouwing... heb ik me openlijk afgevraagd of hij wel zou moeten spelen. Uh, het hele land roept daar dan om. Ik ben ook een beetje een aparte rare vogel op dat gebied. Dus ik, ik denk misschien is het wel beter... juist om hem in zo'n wedstrijd eens een half uurtje te brengen. He, want iedereen verwacht nu dat Rooney, die ook gewoon een tijdje niet gespeeld heeft... wel even Engeland bij de hand neemt. Het was in de nou, tweede helft even, het had te invallen. Ja, dat maar het gebeurt ook uh, zoals ik verwacht had. Want wat was er nou aan de hand in die eerste wedstrijden? Dan kon Engeland nog wel eens een lange bal spelen van achteruit. En Carroll die zorgde voor wat lucht. Nou, dat is helemaal weg. En Rooney die uh, zit totaal niet in de wedstrijd. En, en, en dus kun je je afvragen, is het wel een, een, een goede keuze geweest van Hodgson? En dat, dat betwijfel ik. Maar de druk is natuurlijk zo groot als hij beschikbaar is... om hem ook op te stellen, hè? We hoorden het er net. Uh... Ja, maar juist omdat het geen Engelse coach is... had ik gedacht van, nou, misschien heeft hij er wel maling aan. Maar blijkbaar niet. En bezwijkt hij toch ook uh, voor de publieke opinie. Want Rooney moet en zal spelen, dat hoorde je net al zeggen. Maar het waarom, dat ontgaat me een beetje. Want het, het, het was juist zo'n lekker koppel, Carol Welbeck... Uh, daar kon je nog een, bal aan, een diepe bal spelen om wat, uh, wat middenvelders te laten bijsluiten. Dat is helemaal weg. Ja, die zaten al een beetje in het toernooi. En, en hij, hij moet eigenlijk vanaf nul beginnen, bedoel je dat? Ja, en het had, het had ook wel logisch geweest. Breng hem een half uur. Nou, doet hij het goed, dan heb je hem bij de kwartfinale heb je een mes scherp. En nu moet je maar afwachten of dit goed uit gaat pakken ja. voor die Engels. Is het een verschil of je als speler op de tribune zit dus op, of, of, of op de bank? Zoals uh, bij hem het geval was? Ja, dat is een groot verschil. Uh, je bent uh, weliswaar uh, zijdelings, ben je wel betrokken en je leeft mee. Maar die uh, complete wedstrijdspanning die gaat toch wat aan je voorbij. Je beleeft dat toch anders dan dat je in het veld staat. Ja, en uh, het, het blijkt ook wel, dat uh, je ziet ook aan zijn aannames, hij mist wat ritme. Hij, hij laat oogschijnlijk uh, makkelijke aannames laat hij zo van zijn voet afspringen. Coffee goes cold. Street. I wash my hair and I kid myself I look real smooth look over there, wow. there here comes Jeannie with her new boyfriend they say the looks don't count for much so there goes your proof Jackson. Is really Engeland-Oekraïne, Frank Wielaert, hoe doet Rooney het? Nou, hij heeft net zijn allereerste kans gehad. Het was ook onmiddellijk een hele grote. En uh, ik hoorde Fons al zeggen dat zijn aannames niet heel erg geweldig waren. Deze kopbal was eigenlijk ook, dat zag je mooi in de super slow-mo die je dan ook te zien krijgt. Zijn timing was volkomen verkeerd en daardoor gaat die bal eigenlijk heel ver naast. Terwijl die volkomen vrij stond voor Piatov om in te koppen op aangeven van Ashley Young... En dat was een hele grote kans. De kans van de wedstrijd. En dus ook gelijk voor Engeland om op 1-0 te komen. Maar na 28 minuten is het nog altijd 0-0. Maar misschien dat dit een klein beetje vertrouwen geeft aan de Engelsen. Om Rooney wat vaker te zoeken. Hij stond nu overigens verbazingwekkend helemaal vrij. Om, uh, om die bal in te koppen. En des te gekker natuurlijk dat hij hem uh, volkomen verkeerd raakt. Overigens, Oekraïne natuurlijk heeft uh, min of meer hetzelfde probleem... als dat Engeland had in uh, de eerste twee wedstrijden. Want vandaag Shevchenko er niet bij. Maar de Oekraïners hebben daar nadrukkelijk beter op ingespeeld. Want uh, die hebben in de openingsminuten wel degelijk gaten... in de defensie van uh, de Engelsen gevonden. Alleen daar geen doelpunt uit gemaakt. Met name Jarmolenko natuurlijk, die helemaal alleen opdook voor Joe Hart. Die had een doelpunt kunnen maken... als hij niet zo verschrikkelijk geschrokken was... van het moment dat hij daar ineens op op gebied helemaal in zijn eentje stond. En die aanname volledig verplutste vervolgens. Oekraïne nu even in een tempootje lager. Spelend, wel de bal gewoon in de ploeg houdend. Rakitski centraal achterin. Neemt de bal aan de voet nu mee. Halverwege de eigen helft speelt even daar Jarmolenko in. Maar de Oekraïners nu gelijk... Toch geschrokken van het ene moment dat ze Rooney uit het oog verloren. Dat het eigenlijk 1-0 had moeten zijn. Daar lijkt mij de aanval te moeten worden onderbroken voor buitenspel. Maar kan het gewoon door en dan. Oekraïne, een uitstekende redding van Joe Hart op de inzet. Opnieuw van Jarmo Lenko. Die regelmatig mee opkomt vanaf het middenveld. Over de spitsen heen komt en dan gevaarlijk is. Ook nu weer Jarmolenko, Hij krijgt opnieuw een goede kans. Maar schiet hem onvoldoende in om Joe Hart te verslaan. Dat betekent nog altijd 0-0 bij Engeland-Oekraïne. Ja, dus ook de stand bij eh, Zweden-Frankrijk, Ronald van der Gier. Is wel een leuke wedstrijd? Ik vind het uh, bijzonder, uh, bijzonder aardig. Ik maak nog geen seconde verveeld. Gaat wel het nodige mis bij uh, de Fransen voorin. Vooral als ze een uh, aanval op hoog tempo uitvoerden. Benzema, Nasri en uh, Ribéry zijn mensen die toch wel iets kunnen met een bal. Maar tot nu toe het echt... Uh... Fijne vinden, dat lukt nog niet. Van Kijk heeft wel iets meer balbezit dan de Zweden. Nu bijvoorbeeld op het middenveld, bij dus nog altijd die 0-0 stand. Na bijna een half uur, Benzema. Ver weggezakt uit de spits. Weet als hij de bal verplaatst naar de rechterkant. Dat Debouchy daar altijd is, de rechtsachter. Nu op de rechterpunt van het Schafschopgebied. Kijken op wie die terug kan. Nou ja, op Nasri bijvoorbeeld. Zou het kunnen proberen. Nee, nog een keer door naar Ribéry. Vervolgens Clichy aan de linkerkant. Die met een voorzet weggekopt door Ossen. Nou, verdediger van NEC uit zijn strafschopgebied en ook uit het veld over de zijlijn. En de Fransen mogen dan aan de rechterkant gaan ingooien. Het is gebeurd via de rechterkant naar Benzema. Dribbelt het strafschopgebied in, zoekt dan weer Ribéry. Gaat net mis. Dan kan er nog een voorzet komen vanaf de rechterkant. Maar staat er eigenlijk niemand meer in de buurt van Isaacson om het de Zweedse doelman echt lastig te maken. Dus een makkelijke vangbal voor de speler die uh, vertrekt bij uh, PSV en uh, naar mijn idee nog geen nieuwe club heeft heeft de bal wel weer in het spel gebracht. Er dus slaat dan Ibrahimovic krijgt nu de bal op eigen helft. Kankvist oud uh, FC Groningen nu Genua met de bal richting Toivon. In eerste instantie zit uh, Rami daar tussen. Maar de Zweden houden wel het balbezit met uh, Olson de rechtsachter. Daar is uh, Ibrahimovic weer, vindt de bal op het uh, middenveld. En zo draait Zweden wel rond zonder dat het eigenlijk veel meters voorwaarts kan maken. Nu wordt bijvoorbeeld Toivon aangespeeld, ook al weggezakt uit de spits. 0-0 is het na bijna, nee, iets meer dan 31 minuten in keer. Hoe uh, lang lig je eigenlijk per dag in bed, uh, Herman? Ik heb geen idee. uurtje of uh, zeven? Zeven? Ja. Nou, ik haal toch wel de acht, denk ik. Maar dan zitten we wel allebei onder het, uh, onder het gemiddelde. Tenminste, in 2011. Toen uh, lagen we eigenlijk negen en half uur per dag in bed. En niet alleen om te slapen. Uh, dat blijkt uit een tijdsbestedingsonderzoek... van de Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame. Wij houden dat dan op Spot. Uh, Michel van der Voort, directeur van Spot. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft u dat gemeten? Wat wij doen is, uh, elke twee jaar in de maand maart, dan vragen wij ongeveer 3600 personen om gedurende twee dagen uh, helemaal bij te houden welke activiteiten ze verrichten op zo'n dag. En dat uh, daar houden ze bij in een dagboekje. En naar de hand tellen we al die activiteiten en de tijd die erbij hoort, die tellen we op en dan kunnen we dit soort conclusies trekken. Nou, en uh, de conclusie is dus nu dat we, dat we eigenlijk elk jaar langer in bed liggen of blijven liggen. Ja, dat klopt. dus. Uh, een trend die al meerdere jaren aan de gang is. Alleen uh, dit jaar zien we wel uh, dat er een hele sterke stijging is van uh, maar liefst 47 minuten. Oh, gek. En, en hoe komt ja. dat? Ja, hoe dat komt, uh, we vragen niet precies uh, naar de reden uh, waarom men uh, iets doet. We vragen alleen maar om de activiteiten bij te houden. Wat we wel doen is, we kijken dan vervolgens van... Uh, nou zien wij bijvoorbeeld bepaalde trends binnen bepaalde doelgroepen. En dan zie je bijvoorbeeld dat het met name uh, mensen met een lagere opleiding of huisvrouwen... Uh, dat die uh, fors meer uh, of langer in bed zijn gaan, uh, gaan liggen. En uh, ja, onze conclusie is dat het toch ook te maken heeft met uh, uh, dat de groep werkenden steeds uh, kleiner wordt. Uh, dat je ook ziet dat huisvrouwen minder tijd uh, besteden aan het huishouden. Oh, oh. En dat ze die tijd die vrijgekomen, uh, of die vrijkomt, dat ze die aanwenden om in bed te liggen. Uh, overigens is het niet zo dat ze dan uh, meteen uh, 47 minuten langer slapen. Want de helft van die 47 minuten die besteden ze naar allerlei andere. ...activiteiten in bed. Zoals bijvoorbeeld radio luisteren, tv kijken, internetten, lezen, maar ook eten. Seks? Uh, ja, dat uh, staat niet bij de antwoordcategorieën. Wat gek. Dat is misschien een tip voor de volgende keer. Ja, nee, maar wat is dan? Het, noemt u dan het rijtjes op? Uh, Na slapen, dan kan me voorstellen dat je dat het langst doet in bed. Mag ik toch aannemen? Ja. Lijkt ja. me redelijk voorspelbaar. Dan op de tweede plek, wat doen we dan het meest in bed? TV kijken. TV kijken. TV ja. kijken is uh, de, iets wat we steeds meer doen in bed. En uh, gevolgd door internet. Uh, met de opkomst van de smartphones, met de, de tablets of de iPads... zie je dat we ja, overal in huis tegenwoordig internet hebben. En dus ook op de slaapkamer in bed. En dan gaan mensen in bed nog even hun uh, mailboxen checken... of uh, ja. hun Twitter-accounts bijwerken. Ja, en dan vier? Want we hebben nu internet uh, gehad. We hebben radio, heb ik uh, dat al gezien? Ja, ja. ja hebben we ook ja, gehad. radio en uh, lezen. En wat bij lezen ook meespeelt, is dat ook... Uh, ook weer de opkomst van het tablet, maar ook de e-readers, dat mensen ook steeds vaker ook uh, dat soort apparaten gebruiken om uh, te lezen en dus ook in bed. Dus uh, dat betekent eigenlijk dat, dat waar we vroeger eigenlijk alles op de bank gingen doen. Hè. We konden ja. blijven zitten, de afstand bedienen, we konden daar bellen. Dat betekent, dat, dat, die, die tijd, de banktijd is nu eigenlijk bedtijd weer geworden. Ik heb een lichtbank. Kijk, het, het, uh, we hebben niet echt geconstateerd dat men bijvoorbeeld eerder naar bed gaat. Uh, uh, wat we wel gezien hebben is dat men bijvoorbeeld op de zaterdag uh, de tijd neemt en ook gewoon wat langer in bed... Uh, uh, blijft, uh, uh, blijft liggen. En een van de activiteiten die we ook doen in bed is eten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen even, uh, misschien wel wel ouderwetse kranten bijpakken met een kop koffie en, en een croissantje uh, ja. het er nog even van nemen in bed. En daarna moet je het allemaal weer in bed allemaal uit zuigen, ja. al zuigen, ja. al die kruimels. Ja, uh, waar, waar, ja. waar gaat de tijd dan vanaf? Want we liggen dan langer in bed. Maar is er duidelijk ook nog iets te zien waar we dan minder tijd aan besteden? Of gaat het alleen maar van de, van ja. de, de televisietijd op de bank af? Nou, het, het, sowieso is het, uh, blijkt uit het onderzoek dat we eigenlijk steeds meer dingen doen. Uh, binnen die 24 uur, uh, je moet je voorstellen bij elkaar, besteden we 31 uur aan activiteiten. Nou, dat klinkt een beetje raar, maar dat komt omdat we meerdere dingen tegelijkertijd uh, doen. Er zijn wel een aantal activiteiten die we minder doen en de belangrijkste daarvan is het werken. En uh, dat komt vooral ook omdat de werkende bevolking afneemt. Nou, dat is een, een gegeven wat niet alleen het uit ons onderzoek blijkt uiteraard, maar wel ook uit ons uh, onderzoek uh, terugkomt. Je ziet ook dat steeds meer mensen invullen dat ze niet gewerkt hebben. Ja, ja ik, ik zit dus... te bedenken van waarom zou ik dit willen weten allemaal? Maar daar heeft u vast wel over nagedacht, want u wou het weten. Ondertussen geen keer ja, even bijleggen uh, wij... hoor. <laughs> nou, wij willen het weten. Wij willen, uiteindelijk gaat het ons om vooral over het uh, mediagebruik. Uh, maar het mediagebruik is een onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. En daarom willen we gewoon alle activiteiten in kaart brengen. En als we dit in kaart gebracht hebben, dan kunnen we vervolgens gaan kijken van... hé, hey, hoe gaat het dan met de tv kijken? Hoe gaat het met internet? Ja. En dan zie je bijvoorbeeld een interessante ontwikkeling. Dat internet ja. inmiddels groter geworden is dan radio. En nu op plek 2 staat, maar dat tv nog altijd het grootste medium is. En uh, hebben we ook uh, onderzocht dus dat tv het medium is... wat met de hoogste mate van aandacht bekeken wordt. Wij noemen dat met een mooi woord uh, single-tasking. Dat is het tegenovergestelde van wat ik net noemde, het multitasken. Ja. Dus ja, dat dinget de dinget dingen waar lijkt. wij toen ja. net spot in geïnteresseerd zijn. Filemon, ja. heb jij een, uh, een tv aan het uh, voeteneind staan? Nee, bewust niet. Hierom. Maar ik uh, ben wel uh, van het uh, dingen doen in bed. Maar vooral krant lezen. Heel ouderwets. En naar uh, ja. in slaap vallen met, uh, met, met het oog op morgen. Dat is een uh, vaste prik eigenlijk uh, elke en avond. En krant lezen en radiolijzen. Maar ik heb heel lekker ja. bed, want ik kom uit een beddenfamilie. Ik ben in een beddenwinkel okay. opgegroeid, dus dat scheelt ook. Dat ja. wordt ook niet meer uit. Dus het is, al, maar, is maar, heel maar, goed voor maar, jullie eigenlijk. De dat, ja, voor ja. mijn broertje heeft de beddenwinkel nu. En hoe, hoe langer mensen in bed liggen, hoe sneller die matrassen slijten. Ja, maar even als jij de krant leest in bed en dan langzaam in slaap valt... wie doet dan het licht uit? Want je kan alleen de krant lezen als het licht nog aan is. Ja, dat doet mijn vriendin altijd. Die wordt dan altijd wakker van het licht. Ik, ik lig in coma, dus ik hoor helemaal, zie of hoor helemaal niks meer. Dus ik word heel regelmatig, vroeger ben ik altijd wakker met de tv, radio, het licht aan. Ja. Vondsen, uh, al, al die voetbalwedstrijden die jij moet zien, uh, is dat uh, met nog één nee, oog open? bij dan... mij is er ook geen tv op de slaapkamer. Nee? Huh? Nee. nee, dat uh, vindt mijn vrouw niet gezellig. Dus, uh, dat gebeurt er niet, <lacht> ja. hij komt er niet in bij ons. Maar ik vind zo'n uh, zo e-readertje, daar betrap ik me wel op. Ik vind, uh, dat vind ik wel handig, zo'n zo boek met zo'n e-readertje. En daar heb je ook geen lichtje bij nodig. Ja, dus maar dat, dat is ook met de gestegen, wanneer van de Voort, toch, in het onderzoek. Ja. Zo ja, ja, klopt. De, ja. De, maar ja, ja, ja. als we het hebben over lezen in bed, hebben we het dan over i Hebben we het over boeken of zit dat allemaal in één... Nee, een, het is lezen in het algemeen, maar we komen wel... De e i die komen ook wel steeds vaker tegen in de antwoordcategorieën. Wat dus, uh... natuurlijk wel ingewikkeld is, uh, tv kijken, uh, ja, op, op de computer. Als je filmpje kijkt, kijk je in, we in wezen ook televisie. Nou, ja, dat, dat ligt wat, uh, dat ligt wat uh, ingewikkelder. Wij maken daarin wel een onderscheid of je nou echt naar een tv-programma kijkt, uh, hetzij live, hetzij uitgesteld... of dat je bijvoorbeeld een film aan het downloaden bent... of dat je bijvoorbeeld een YouTube-filmpje aan het kijken mm -hmm. bent. En dat hebben we ook gewoon in de antwoordcategorieën zo opgenomen. Okay. En het, uh, het, het gemiddeld kijken we vier minuten per dag... Uh, hetzij films via internet, uh, hetzij uh, YouTube-filmpjes. Dus mm -hmm. dat valt best nog wel mee. Mm -hmm. En je ziet uh, wat dat betreft dat tv, dat wordt dan uh, met 150 minuten per dag nog steeds gekeken... En voor het grootste gedeelte ook nog gewoon steeds live tv. Dus je ziet dat uh, ook met alle technische ontwikkelingen die er op dit moment zijn... dat de tv nog altijd heel dominant is. Ja, ik, uh, ik ga een beetje aan mijn gemiddelde werken, denk ik. Ik, heb, uh, ik krijg niet zoveel zin om... Uh, om het nee, in... we mogen er niet, we mogen er niet, we mogen er niet. We, mogen er niet. <lacht> we blijven nog even zitten. Uh, bedankt in ieder geval voor uh, de toelichting. Mies van der Voort, ja. directeur van Spot, want we blijven met z'n allen steeds langer in bed.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 I need to the shore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 to show uh, don't listen to a word I say uh, the screams all sound the same uh, for the truth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 And en and Little Talks. <tosses> het is bijna half tien Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws Martijn van Beek. Wikileaks-oprichter Julian Assange is gevlucht... naar de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador zegt dat Assange politiek asiel heeft aangevraagd... en dat het land zijn verzoek overweegt. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden... dat hem verdenkt van verkrachting en aanranding. Assange is bang dat Zweden hem wil uitleveren aan Amerika. De VS wil hem hebben vanwege het onthullen... van honderdduizenden geheime overheidsdocumenten via Wikileaks. De Canadese pornoacteur die onder meer wordt aangeklaagd... voor moord en cannibalisme zegt dat hij onschuldig is... Luca Rocco Macnotta is op vijf punten aangeklaagd. Morgen buigt de rechtbank in Montreal zich over het verzoek van McNottas advocaat... om hem te laten onderzoeken door een psychiater. De acteur van 29 wordt ervan beschuldigd dat hij van het lichaam van zijn minnaar heeft gegeten... en vervolgens delen heeft opgestuurd naar politieke partijen in Canada en naar een aantal scholen. En Ellie Blanksma, de financieel specialist van het CDA in de Tweede Kamer, wordt burgemeester van Helmond. Zij zit sinds eind 2006 in de Kamer en staat op nummer 4 van de CDA-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Hoe komt Filemon Wesseling aan zijn wielerverslaving? En we waren bij de tourpresentatie van Argo Shimano. Hij ja, is de DKA Engeland-Oekraïne, Frank Wielaert. Ja, daar is het net rust geworden. En uh, kijk even naar het gezicht van Blogging. En die kijkt een beetje zo van, ja, daar had eigenlijk wel meer in gezeten. Althans, eh, als, hij, als dat de gedachte is bij de blik die ik zie, dan kan ik hem ook nog wel begrijpen. De openingsfase was duidelijk voor Oekraïne, waar ze wat kansen kregen, wat schoten van afstand die redelijk dreigend waren. Daarna heeft Oekraïne wel veel balbezit gehad, maar geen doelpunten gemaakt en ook veel te weinig kansen gecreëerd met al dat balbezit dat ze hebben gehad. En Engeland, ja, één moment van Rooney. Daar waren ze dicht bij een doelpunt. Dat had eigenlijk de 1-0 voor Engeland moeten zijn. Zo vrij kon Rooney koppen, maar die kopbal was veel te slecht van de man die vandaag voor het eerst in actie komt op dit EK. Engeland valt tegen en Oekraïne verzuimt om de voorsprong te nemen in die eerste helft. Het is rust, 0-0. Roland van der Geer, Zweden, Frankrijk. Wissel moet nog een beetje loskomen, heb ik de indruk. Klopt dat of niet? Ja, de nou, Fransen proberen het wel. Uh, het nu. Bij de nul 0 stand, tweede keer dat de vlag omhoog gaat voorbij de spel van Toivonen. Directe counter van de Zweden via dus de diepste spits. Eerste keer overigens dat de vlag omhoog ging, werd heel wat getorpedeerd door Joris, de Franse doelman, omdat hij in het strafschopgebied stond. Nu weer gepruts op het middenveld bij de Fransen en dan kan Zweden via Ibrahimovic en Toivonen misschien weer gevaarlijk worden. Nu krijgt Ibrahimovic toch een flinke duw in het strafschopgebied van de Fransen, maar weer gaat de vlag omhoog. Het is uh, niet helemaal zijn avond dus. Ola Toivonen, de spits van de Zweden. Ja, van de Fransen kun je zeggen, ze hebben veel balbezit. Ze proberen continu gevaarlijk te zijn. Maar verder dan wat schoten van afstand is Frankrijk de laatste 10, 15 minuten niet gekomen. Dat zijn allemaal schoten waar Isaacson nog niet eens echt voor moeite voor hoeft te doen. Om ze te pakken over en naast buiten bereik van de keeper van PSV. Poenza fluit voor de rust in Kiev. We doen het tot nu toe zonder doelpunten bij Zweden tegen Frankrijk. Ja, uh, Fons Groenendijk hier in de studio. Het is nog niet iemand's telefoon, Filemon. Nee? Nee? Nee? nee. nee. nee. iemand? Nee. Oh, okay. nee. nee. Dat is Fons zelf. Daar ging de telefoon. Zeggen, Fons, het staat bij beide wedstrijden nog 0-0. Robert zei dat het moet nog een beetje loskomen, lijkt het wel, hè? Ja, en dat, uh, dat lijkt zo. In het begin zag het er bij beide wedstrijden best aardig uit... maar het is een beetje weggezakt. En uh, Met name bij Engeland valt me echt niet mee wat ik zie... En die krijgen nog een hele, hele lastige tweede helft. De Oekraïne die wordt toch uh, ja, aangejaagd, ook opgejaagd door dat publiek. En uh, ja, die, die gaan toch nog hun kansen krijgen. En Engeland heeft er pas één gehad. Dat valt een beetje tegen allemaal. En bij de Fransen. Ja, de Fransen die spelen wel uh, verzorgd voetbal, technisch voetbal. En zijn wel beter als Zweden. Maar hebben die wedstrijd nog niet gewonnen. Maar het lijkt ook wel als ze genoegen nemen met een punt. Ja, want uh, nog even voor de duidelijkheid: bij deze stand gaan Engeland en Frankrijk eigenlijk de favorieten van de groep gewoon door. Ja, nou, dat was natuurlijk de verwachting. Uh, iedereen hoopt, misschien uh, zeker daar uh, bij het toernooi, uh, dat er in ieder geval één thuisland in blijft. Maar normaal gesproken zijn het de Engelsen en de Frans. Ja, oké. Okay. Goed, straks de tweede helft vanzelfsprekend. Het Tagriplein in Egypte staat nog altijd vol. De Moslimbroederschap claimt dat hun kandidaat Mursi de officiële winnaar is van de verkiezingen. Ze willen dat de militaire raad de macht overdraagt. Correspondent Sander van Hoorn vanuit Cairo. Een paar honderd mensen zijn van de demonstratie weggelopen op het Targierplein. Een demonstratie die in de loop van de middag, de temperaturen wat begonnen te zakken, groter werd. Auto's werden op een gegeven moment geblokkeerd van het plein. En dan had je er een. 10.000 of zo. Honderd daarvan die zijn nu op weg naar het parlement. Daar heb ik vandaag gezien hoe parlementariërs werden tegengehouden... in alle vriendelijkheid weliswaar. En die zeiden, uh, dit is niet de taak van het leger. Die gaat hier niet over. Uh, hier gaan alleen de mensen over die ons gekozen hebben. Het volk. Nou, een deel van het volk loopt dus nu hier. Maar dit is het deel wat op Mohamed Morsi heeft gestemd... van de Boston Dit is niet het deel wat op Ahmed Shafiq heeft gestemd. Ook Ahmed Shafiq zegt dat hij nog altijd in de race is... We zullen echt moeten wachten tot de kiescommissie uitspraak doet en uh, zegt wie de nieuwe president van Egypte is. Dat is hartstikke spannend. Maar goed, de ontbinding van het parlement die staat er dus min of meer los van. En ook de macht die het leger het afgelopen weekend naar zich toe trok, stond daar ook los van. En dat is ook iets waar deze mensen demonstreren. Nu dus, fysiek, letterlijk, op weg naar het parlement. Af en toe worden er wat mensen op de schouders ge gehesen voor het parlement. Die kunnen dan de mobiele eenheid aan de andere kant van het hek zien staan. En uh, het zijn merendeels meer onafhankelijke parlementariërs wat op de schouders gaat. Uh, parlement van de moslimbroederschap heb ik hier op dit moment niet gezien. Terwijl ze dat wel zouden doen. Normaal is ik denk dat ze het op dit moment niet willen escaleren. politie staat er klaar voor, maar het hek blijft dicht. Ze dus komen er niet doorheen. Mensen proberen er ook niet serieus overheen te klimmen. En uh, je ziet wel dat zodra die parlementariërs voor het parlement hun statement hebben gemaakt. dan gaan ze eigenlijk ook meteen weer terug naar het Targeerplein. Waar, zoals ik al zei, inmiddels misschien iets meer dan 10.000 mensen zijn. Sanne van Hoorn was dat in Cairo. Een dag na de Rabobankploeg heeft ook Argos Shimano de selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De Nederlandse equipe start over ruim anderhalve week in Luik met vier landgenoten. Koen de Kort, Roy Curvers, Tom Velers en Albert Timmer. De Duitse Marcel Kittel is de kopman. Dat is een heel goede sprinter. En dus is het grootste deel van de ploeg op hem afgesteld. De toerpresentatie van Argos was nog geen vijf minuten bezig toen de term voor de eerste keer viel. De sprinttrein of treintje zoals het in jargon ook wel wordt genoemd. In het wielerwoordenboek staat een aantal renners van dezelfde ploeg dat elkaar opzoekt om de sprinter in de finale zo goed mogelijk bij de streep af te leveren. En de vier Nederlanders die voor Argos de Tour gaan rijden... hebben allen hun belangrijke rol in die trein voor Kittel. Albert Timmer ja, ja, die begint vanaf drie kilometer. En uh, ja, in het ideale scenario houdt hij dat bijna tot één kilometer voor de finish uh, vol. Uh, en uh, daarna komt uh, Roy Curvers, uh, die uh, eigenlijk uh, ja, rijdt totdat ik uh, op kop moet. En ik rijd totdat Tom uh, Velers uh, op kop uh, komt. En dan, uh, ja, dan moet Marcel het afmaken. De uitleg in een notendop door Koen de Kort. 800 meter tot 400 meter voor de finish, uh, daar moet ik... Uh... Het liefst op kop zitten, maar anders in ieder geval al mijn krachten vergooien. Dus mijn finish ligt op 400 meter aan de aankomst. Zullen mensen zijn die zeggen, oh, die heeft een makkelijke baan, die hoeft maar 400 meter per dag hard te rijden? Ja, nou ja, in de vlakke ritten komen ik daar wel op neer, maar uh, goed om uh, die 400 meter daar te zitten, daar, uh, ik, uh, ik denk dat er uh, 100 man wil zitten. Dus uh, dat valt niet mee en uh, het is niet zo makkelijk als het, uh, als het klinkt. De sprint wordt uiteindelijk aangetrokken door Tom Velers met een snelheid van... 65 aan het uur denk ik. En uh, Marcel trekt hem dan door naar, uh, naar richting de 70. Kittel en Veles, In de finale van een koers een onafscheidelijk duo. Ik zit meestal aan zijn wiel. Marcel zit uh, vaak bij Koen in de buurt. En ik geef dan uh, van achter de adviezen. Uh, zodat Marcel iets verder van voren in de trein zit en minder uh, de klap op hoeft te vangen. Dat uh, is dan mijn taak. Ja, jij mag met de elleboog breed. Ja, ja. ja nou, Marcel is al vrij breed. Dus uh, meestal wat Marcel doorpast, pas ik ook door. <laughs> ben jij een vinger? Een wringer. een wringer. op de fiets? Uh, ja, nou, ik denk dat ik een redelijk, redelijk stuurkundig in het uh, pilton ben. En uh, dat ik me met de makkelijke, makkelijke aan de hand haf, uh, als Vooral als het vlak is natuurlijk. Uh, en uh, ja, dat gaat me gewoon goed af. Velus maakt zijn debuut in de Tour. Net als de Limburger Roy Curvers, de wegkapitein. had ook beslissingen nemen en reageren op uh, onverwachte koerssituaties. Met Timmer, curvers, tekort en veles in de sprinttrein won Marcel Kittel vorige week nog twee ritten in de Ster ZLM Tour. Dus de generale repetitie was goed. Ja, je moet een beetje taai zijn en uh, ik denk dat je vooral het respect moet hebben van andere ploegen. En uh, je ziet vaak een beetje uh, ja, kamikaze acties vanuit de lucht. Maar uh, ik denk als je van, van andere ploegen het respect hebt dat, uh, dat je een, een sprint goed kan voorbereiden. En dat, jullie daar niet, ja, dat we daar niet zitten om maar gewoon uh, in de weg te rijden. Dan laten ze je meestal wel doen. Hebben jullie dat respect inmiddels afgedwongen? Uh, dat komt meer en meer. De ambities zijn groot bij Argos voor de komende tour. En als het in de sprint niet lukt, kan het altijd nog geprobeerd worden in de ontsnappingen. Met Albert Timmer of Koen de Kort. Etappes die toch te lastig zijn voor Marcel om te winnen. Nou, daar uh, daar uh, heb ik zeker een vrije rol, dus daar kan ik gewoon gaan aanvallen. Ja, dat was uh, Sebastian Timmerman bij de presentatie van Argos... wat betreft uh, de Tour Filemon-wesseling hier aanwezig. Je gaat de Tour de France zien. Je zei net al dat je wat onderwerpen had. Dit lijkt me een onderwerp. Ja, heel dat treintje. Leuk. Ik zit mee te schrijven. Ja, het ik, van Argos. Eh, ja Boeiend, ja, die wel, begint nee, gewoon drie kilometer voor de finish. Begint toevallig had ik hem uh, vanochtend opgeschreven. Nou, het is ook, ik vind het ook echt geweldig. Want deze renners, met alle respect... maar dat was op een maar ze toch een beetje pelotonvulling geworden. En uh, nu hebben ze die, die topsprinter. En de stijgen die renners, die stijgen ook helemaal boven zichzelf uit. En je ziet ook dat ze plezier hebben. Uh, dat ze zijn trots dat ze, in dat, dat ze een wagonnetje in het treintje zijn. Dat is, wel, uh, dat is wel mooi om te zien. Ja. Alhoewel ik het voor Koende kort nog wel jammer vind ergens dat hij alleen maar de sprint aan moet trekken. Want het is eigenlijk gewoon een hele sterke renner. Ja, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat, dat er wel iemand meegaat, uh, snap je? Om te controleren, kan ik me zo voorstellen, in een groepje. Ja, dan maar weet je nooit denk, hoe het afloopt natuurlijk. In zo'n sprint en dan 65, 70 kilometer aan het uur uh, uh, keihard op... op, op. Kop beuken, dan ben je de volgende dag denk ik wel. Ik denk dat je daar al je energie wel mee kwijt bent. Dus ik weet hoe in hoeverre je dan nog energie hebt om uh, in een ontsnapping mee te zitten. Ja, ja. want ze zijn natuurlijk ook niet het enige treintje. Ze zullen er om op, ja. op te komen al heel wat moeten doen. Hè? Ja, moet wel... het is een uh, druk spoornetwerk. Ja, je moet ook niet uh, voor, de, voor, de, voor de finish. Maar <laughs> je moet er ook niet aan denken dat er een valpartij is als je de ploeg zo samenstelt met vijf man om die kittel heen. Ja. Snap je? Dan uh, als, als Kittel iets krijgt, dan is die hele ploeg... is niks uh, Ja, dat is het risico. Dat is ook echt het risico van deze ploeg. Dat draait alleen maar om Kittel. Dus uh, ja. Ja, de rest dat... Uh, ja. Ja. nou Zo nog even over de Rabobank ook. Maar waar komt die fascinatie voor, uh, voor wielrennen nou uh, vandaan bij jou? Uh, ja, mijn vader die was uh, wielrenvolger. Die, uh, die had een opruiming uh, in de zomer. En dan was het ook rustig in de winkel. Dan zat hij uh, stiekem bovenop oh, het had, was een beddenwinkel? beddenwinkel. He, dat, ja. Zat hij stiekem... Uh, uh, ...wielrennen te kijken. Ja. En uh, op, op een gegeven moment ging ik kunstacademie doen. En dat is heel erg in je eentje ergens aan een kunstwerk uh, bouwen. En uh, de, op een gegeven moment ging de tv deed het aanzetten. En ja, overdag is er maar één ding op tv. Als er al iets is, en dat is dan wielrennen. En uh, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Dus ik moest altijd wel geluid om me heen hebben. Stilte, dat, ja, dat ben je hele jeugd niet gewend. Dus ben je dan, allergisch uh, voor? Ja. Derde. Dan ging je, ja, raakte je daardoor gefascineerd. Ja, had je natuurlijk al heel vroeg in de ochtend die doorkomst op de, op de Galibier. En, zo. en dan schakelt dus al een half uurtje naar, naar, naar de top van de kol. Ja, heerlijk. Ja, Maar ook Veenendaal, Veenendaal en zo. Want Tour de France was natuurlijk in de vakantie. Dat keek je sowieso. Maar Veenendaal, Veenendaal. Dus dat ik lekker aan mijn kunstwerk te knutselen. En dan ondertussen Veenendaal, Veenendaal te kijken. Ja, maar toch, er moet dus iets... Het is niet alleen maar kijken naar uh, mensen die op een fiets zitten. Dat moet voor jou veel meer zijn dan dat. Ja, het is dus ook een soort... Uh, Klein beetje autisme, denk ik. Ik denk dat dat ook de reden is waarom mannen het vaker heel leuk vinden. In tegenstelling tot vrouwen. Want ik denk dat mannen hebben altijd wel een soort iets van autisme in zich. Ook al is het een heel klein beetje. Want die teams uit je hoofd kennen, die nummers uit je hoofd uh, leren... die etappenplaatsen onthouden, jaartallen. Ja, vrouwen interesseert het echt geen hol. Die willen het meer over die gevoelens. van die Ja, ja maar waarom doe jij het dan, waarom doe jij het dan ja, wel? Ja, dat, dat zit er toch in me. Ik vind het toch lekker om, om dingen af te strepen, om rijtjes te leren... om stochters naar de krant te kijken... en dan de top 20 proberen uit mijn hoofd te, te leren kennen. Ja, dat is, dat is totaal debiel natuurlijk. Is het je de hebt er geen hol anders, aan. He? Ja, ja, en de volgende dag is het weer anders. <laughs> Aan het eind van de tour denk je, oh shit, dag 7 ben ik vergeten. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. En is ja. het specifiek de tour, of heb je ook iets met de Giro of met de ronde van nee, met alles Nee, heb zeg met maar, Verenigdam, Verenigdam heb je het ook. Of de ronde van... Nee, uh, ik heb het ook veel. met veldrijden en uh, baanwielrennen ook. En uh, als, als maar het maar, maar een fiets, fiets is dan... Uh... Ja, ik heb, vroeger moest ik ook uh, fietsen, ik ongeveer 40 kilometer per dag of zo. Misschien heeft het daarmee te maken. 10 kilometer naar school, nog 10 kilometer terug, nog 10 kilometer naar de hobby en dan weer 10 kilometer terug. Ja, dus ja, fietsen. Dat, uh... Maar was dat een, een oma-fiets? Of was dat toch wel een geavanceerde fiets? Nee, dat was gewoon echt een hele degelijk uh, gazelle-fiets. Ja. Klinkt als uh, geschiedenis van Bauke Mollema... die daar in Groningen de hele tijd uh, door het vlakke land reed. En alleen dat hij met het, op ja. een gegeven moment op een racefiets gaan zitten. Ja, ja, ja alleen als hij het lichaam. Ja. Mooi brugje naar de Rabobank, <laughs> overigens, Herman. Moet je vaker doen. <laughs> Ja nee, ja, nee, we, we, het, we, we, we horen natuurlijk Argo Shimano en uh, Vakantse Verlaardheid ook. Maar heeft de, die hebben de selectie nog niet uh, bekendgemaakt. Gisteren wel al uh, de Rabo-formatie. Nou, drie, uh, drie kopmannen waarvan er eigenlijk twee boven uitspringen. Uh, Robert Geesink en Bauke Mollema. We uh, hebben natuurlijk uh, Kruiswijk nog hè, als schaduwkopman. Uh, daar wou je iets over zeggen, Fiemont? Ja, nou, dit is echt een selectie om uh, je wielervingers bij af te likken. Dit is echt, dit hebben we jaren niet meer gehad dat we echt zoveel potentie uh, naar Frankrijk sturen. Want uh, ja, die drie kopmannen zijn natuurlijk uh, sowieso uh, al geweldig. Die, hebben, die zijn er in Zwitserland helemaal doorgekomen. De eerste bergetappen in Zwitserland dachten we allemaal van, oh, ze hebben het niet. Ze zijn niet in vorm. Maar het laatste weekend is het allemaal goed gekomen. Zelfs Mollema, die kwam er helemaal doorheen. En we hebben ook een heel mooi uh, uitgebalanceerd team. Je hebt dus Mollema, die is, die is heel zeker van zichzelf. Is, no is uh, mentaal heel sterk. Geesink wat minder. Daardoor kan Mollema uh, druk van hem wegnemen. Uh, Kruiswijk is een beetje een uh, uh, jongere renner. Die Come daar een man. beetje zo. Ja, een beetje da daardoorheen kan spelen. Dan hebben we uh, Tankink. Nou, Tankink is gewoon een gezellige man. Heel goed voor de sfeer in het team. Moet er ook bij zijn. Tendam is een slimme jongen. Ik heb hem vaak ontmoet. Uh, wat slimmere man die zich ook helemaal kan geven voor, voor zijn kopman en weinig ego een topknecht echt, ja kun je dat zeggen? ja dat is echt een topknecht een tank ik ook hoor dan heb je chalingi nou daar wil wil elke wielrenner willen achterrijden dat is een beer van een gast zelfs als je achter een vrachtwagen aanrijdt je voelt dan totaal geen wind dan hebben we maarten wijn goed voor de voor de vlakke etappes uh, enige twee renners waar ik een beetje mijn twijfel over heb is uh, Louis Leon Sanchez dat is ook een renner die zelf veel kan winnen en ja ik weet niet of hij zich op gaat offeren als het moet. En Rancho. Rancho, Jeetje, dat, dat, is kunnen, dat is een sprinter. Australiër. En er kunnen drie redenen zijn waarom hij mee is. Ten eerste misschien om een sprint te winnen. Maar dat gaat hij niet halen. Dat, dat, hij kan het niet opnemen tegen Kitel of Cavendish of Kruipel. Of hij kan uh, meegenomen zijn om Geesink of Mollema in de vlakke etappes bij te staan. Want het is een beetje de rugweer onder de wielrenners. Die beukt iedereen opzij en als je achter hem fietst, dan ben je gewoon hartstikke veilig. Of uh, het stond in zijn contract dat, dat, dat, dat hij tekende bij Rabobank... en dat hij zei van ja, ik wil wel hier komen fietsen... maar daar wil ik wel mee met de Tour. Ik hoop niet dat het laatste... En was, en ja, ja. Ja, Julemon, mag mag ik iets weleven, vragen? Ja, je had het over drie kopmannen. Als ik dat vertaal naar, naar voetbal. Snijder, Robben, van Persie. Krijgen we dan ook die taferelen in zo'n wielerploeg? Of gaat dat heel anders? Ja, die, in het wielrennen kan je ook uh, elkaar ju juist uh, heel, heel makkelijk bijstaan. Het is niet dat als de ene goed rijdt, dat dan de andere per definitie slechter rijdt. Je kan ook gewoon met z'n drieën aanvallen met z'n drieën, drieën ze wegrijden. ze helpen elkaar wel. Ja, dat, nou, dat, dat hoop ik. Maar het zijn, en dat zegt denk ik ook wel iets over wielrenners... het zijn niet echt van die enorme mannetjes. Het zijn niet enorme ego's. Bouke Mollema kan je alles van zeggen wat je wil, maar dat is geen, geen ego... En, Geesink ook niet, en Kruiswijk ook niet. Ik denk dat dat, dat wel heel belangrijk maar is. Maar zou je ook kunnen zeggen dat ze misschien niet uh, bij Rabo misschien niet meer durven... Uh, uh, alle kaarten op Geesink te zetten? Nee. Alles wat er gebeurd is? Nee, ja. het is ook, nee maar, eh, maar uh, het is ook niet goed voor hem. Hij kan het mentaal gewoon, denk ik, niet aan. Dus dit is al tactisch. Het feit dat ze deze keuze dat zo denk maken, ik is nu wel een tactische keuze. Dat denk ik wel, want ja, iedereen kijkt ook naar Mollemaan Kruiswijk. En ook daardoor iets minder naar Geesink. En die rijdt daardoor, denk ik, gewoon sneller. Ja. Want hij wint... Wel als het er niet echt heel erg toe doet. Tour of California wint hij in één keer. Ja, dus een koers is wel leuk om te winnen. Belangrijk voor de sponsor enzovoort enzovoort. Maar de Nederlanders zeggen het natuurlijk veel minder. Nee, dus als Robert Geesink het niet redt... Euh, euh, laten we zeggen na een week of zo... en je denkt nou, dat gaat hem toch niet worden. Mollema. Dan, dan, dan moet Geesink in dienstrijd gaan rijden van Mollema bijvoorbeeld. Ja. En dan kunnen zij zeggen ja, we hadden er toch drie... dus we hebben nu na een week toch de keuze gemaakt om... enzovoort enzovoort. Ja, ja. maar dat heeft meer te maken met de renner Geesink dan... Euh, dan met risicospreiding of zo. Ik denk dat geesting de daardoor gewoon beter, beter rijdt. Hmm, ja. Moet je je eigenlijk inlezen voordat je die Tour ingaat? Of uh, heb je alles wel een beetje als een soort van... Nooit nee, dat je, dat je het hoofd... nu wel een beetje ja, op een rij. Ja, er zijn altijd nog wel van die pro-continentale ploegjes... kleine Franse ploegjes die meegaan. En uh, ja, die, die renners ken je iets minder goed. Het zijn gewoon iets mindere renners. Is er een reportage die je gaat maken of een bijdrage... die je gaat maken waar je nu al naar uitkijkt? Nou, het treintje van, uh, van ja. Skil, dat vind ik... Ja, ja echt? Dat leuk. Ja, ja, dat vind ik heel leuk. Ik denk, ja. nou, je gaat nu over een berg en uh, boven de <laughs> bomengrens en uh, zoiets, maar dat is dus niet. Ja, ja ook wel. <laughs> maar over de... <laughs> ja, dat is ook heel mooi, <laughs> <laughs> maar dat treintje ja, ik, dat treintje fascineert me gewoon. Neem je, je eigen fiets mee? Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja even kijken of ik de finish uh, kan fietsen, dat, dat is natuurlijk wel geweldig. Ga je dan met je eigen auto ook, met je fiets achterop? Nee, uh, uh, gehuurde auto. Maar dat is... Uh, ja, maar die fiets, fiets moet dan ergens op. Die gaat dan achterop of zo? Nee, nee we hebben een grote auto dat die erin kan. De vorige keer dat we, dat we naar de Tour gingen, hebben, zijn we onder een te, te laag bruggetje doorgereden. Hm. Allemaal, de snelweg, alom de ze fietsen helemaal met de vering. Dat is ja, ja. Dat is een klassieker. <laughs> Ook dat is veel rennen. Ja, cool. nou, um, um, ja de, de Tour uh, ga jij volgen. Nou, dat lijkt me echt een uh, geweldige klus, maar... Uh, nu is het nog ek tijd uh, mener. tweede helft is begonnen. Van der Zand. Frank Wielaert bij uh, Engeland-Oekraïne, tweede helft. Ja, het is dus nodig in die tweede helft dat Oekraïne een doelpunt maakt. Die wedstrijd wint en doorgaat naar de volgende ronde. Voor Engeland loopt het tot nu toe zoals het zou mogen lopen. In ieder geval qua stand met die 0-0 die uh, vanuit de rust is meegenomen. Weer terug het veld op. Geen wissels bij uh, beide coaches... En je zou natuurlijk in de rust zagen we eventjes Shevchenko in beeld verschijnen. En dan vraag je af, zou die überhaupt kunnen spelen met die knie knieblessure? Hoe lang zou die dan kunnen spelen? En gaat Blog in het risico nemen? Hoekschop voor de Engelsen nu. Weggekopt door Timo Chok. En uh, uh, opnieuw ingebracht van achteruit. Nee, hij komt opnieuw nu van de rechterkant. Uh, Gerard die moet eerst een tegenstander voorbij. Dat lukt hem ook nog. Komt de paas richting de eerste paal. Oh, en dan valt die bal binnen. Een enorme fout. Welbeck staat daar bij Piatov. Piatov laat de bal lopen. En bij de tweede paal raad is... Ja. Rooney. Rooney, ja natuurlijk. Gezien, Rooney boos. maakt voor het eerst sinds 2004 weer een doelpunt op een groot toernooi. En uh, hij is er blij mee, al kreeg hij hem cadeau. Rooney heeft zijn doelpunt gemaakt. En dat betekent dat Oekraïne twee goals moet maken om de volgende ronde te halen. Weer uit een standaard situatie gescoord. Deze keer uh, uit de, de rebound na een standaard situatie. Dan toch in ieder geval de goede paas van Gerrard die voor ontzettend veel verwarring zorgt achterin. Druk voor de goal van uh, Piatov. Kijk nog een keer in de herhaling. Zie dat het geen buitenspel is. Het voetje van Welberg zorgt voor verwarring bij Piatov. Die laat de bal lopen. Bijna over de doellijn. En bij de tweede paal zet Rooney zijn grote tenen er tegenaan. Dat is precies... Nee, hij zet zijn hoofd er tegenaan. Toch weer een kopgoal. en. Uh... Dat betekent dat uh, Rooney zijn doelpunt te pakken heeft... en zijn Engeland op dit moment naar de volgende ronde schiet. En dan gebeurt het dus toch. Iedereen in Engeland voorlopig gerustgesteld. Want Engeland leidt met 1-0 tegen Oekraïne. Doelpunt Wayne Rooney. Ja, Frons, je mag nog wel even hoor. Want uh, je zei net dat Rooney geen pepernoot raakte. Maar ja, dit, die had zijn oma trouwens ook wel gemaakt. Hè. Ja, nou dat is ook zo. Het is leuk voor hem. Maar dat wil niet zeggen dat hij natuurlijk nu een goede wedstrijd speelt. Het is een uh, enorme fout uh, van de keeper die bal weer even van richting veranderen van verdediger. Wel weer een assist van wederom van Gerrard. Die wel bij ieder doelpunt een beetje betrokken is. Maar goed, het is een belangrijke goal. En dat rechtvaardig misschien wel zijn uit verkiezing dan. Al had iedereen hem inderdaad wel binnengetikt. Overigens verandert er niks aan wie er doorgaat naar de kwartfinale. Engeland en Frankrijk. Ik neem aan, Roland van der Geer, ons had wel gehoord dat bij jou nog 0-0 is. Dat meld ik me wel hoor. Ja, het ja. is uh, inderdaad nog 0-0. Terwijl uh, de Zweden alleen maar buiten spel staan in uh, deze fase. Net een uh, kopkans voor Melberg van dichtbij. Vrij trap vanaf uh, de linkerkant, maar weer buiten spel. En Wilhelmsson, die nu ook op de grond ligt, omdat hij een tikje krijgt van Nasri. Die uh, Wilhelm Son, die, uh, is ingevallen voor Barami na de rust. En de eerste mogelijkheid was er ook gelijk voor hem. Paasje vanaf het middenveld van Ibrahimovic. Maar nou, hij was net iets te vroeg of iets te laat gestart. En stond buitenspel. Iets wat de toyvonen. Al een keer of vijf in de eerste helft is overkomen. Weer de Zweden bij die 0-0 stand bij Ibrahimovic. Rechterkant bij de cornervlag. Met een via in zijn buurt. Ja, wat gaat hij doen Ibrahimovic? ziet zie wat mensen oversteken. Nou, vervolgens gaat het mis in de combinatie met Svensson En kan nu Frankrijk er snel uit. Met Ribéry aan de linkerkant. Ribéry komt naar binnen. Nasri riep hem. Dan de combinatie gezocht weer met Ribéry. Ja, dan is Ribéry boos. Maar die paas van Nasri is gewoon onvoldoende. En zo eindigen we dus met deze Franse uitbraak bij doelman Isaacson. En die is nog altijd zweet van geboorte en doelman van Zweden. 0-0 is het na 49 minuten over een stand waarbij Frankrijk doorgaat naar de volgende. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love ...to make love to you. Adder James. God, je moet een jazz-programma gaan maken. Yeah. Dat goed, hè? Frank Wielaert, Engeland, oekraïne 53 minuten onderweg. Het had 2-0 voor Engeland kunnen zijn. Rooney was weer even weg. De enige die hem bij kon houden van Oekraïne... ...was Jarmolenko... Trok hem nog even aan zijn shirt. Dat gaf Rooney de gelegenheid om even om te kijken of er iemand was meegerend. En dat bleek Milner te zijn. Maar uh, naast dat Rooney niet in de wedstrijd zit, kunnen we dat ook zeggen over Milner. En die laat een schot los van nou 17, 18 meter van de goal. Verschrikkelijk raakt de bal. Volkomen verkeerd. Veel te zacht, veel te weinig dreiging uit zo'n countermogelijkheid die Engeland dan krijgt. Om gelijk die wedstrijd maar uh, in de tas te steken. En Oekraïne uh, verder te laten voor wat het is. In ieder geval het land qua voetballers dan in deze oh. wedstrijd. Want oh. het is We gaan nou... even naar uh, Zweden, Frankrijk, Ronald van der Geer. Zijn tweede goal dit toernooi. En een hele mooie Slatan Ibrahimovic. Aanval van Zweden over de rechterkant. En uiteindelijk heeft hij dan de vrijheid verworven waar hij zo op aan het loeren is. Het is een halve omhaal. Oog in oog, wat met Joris, die de bal langs heeft horen komen. Maar niet meer dan dat. Slaat dan Ibrahimovic, zwaait naar de Zweedse supporters in Kiev. En die zijn blij met hun grote held spelend in Milaan. Want hij zet uiteindelijk toch Zweden op 1-0. Aanval dus, zoals gezegd, over de rechterkant. Terwijl er even hiervoor al een hele goede voorzet was van Wilhelmsson. Waar uh, Kalstreum uiteindelijk Joris op zijn weg vond. Nu is er geen antwoord van Max 6 op deze halve omhaal van Slatan Ibrahimovic in stijl. Hij zet zijn handtekening als artiest onder dit Zweedse kunstwerk. 1-0 staat het uh, voor Zweden tegen Frankrijk. Goed, zometeen de reactie van Fons Groenendijk, want dat was een wereldgoal, een goal voor een mooie foto morgen in de krant. Let maar op, die verschijnt ergens. Hij is nu gemaakt en gaat zometeen naar de drukker. Graag tot zo, en na nou, tien. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Brunschel. monta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 Ja, hij is er hoor. Handboek Tour de France 2012. Nu in één boek, de winnaars en de verliezers. De feiten en de lijsten volgens Michael Bogert. Alles op een rij, alles wat je moet weten over de Tour. Handboek Tour de France 2012. Sprint nu naar de winkel.